De Beatles vieren een feestje. One day you look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Come together, right now. 60 jaar na dato. En wij vieren mee. Van 10 tot 11. Natuurlijk in de Music Corner.